10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Koppelman. De Partij van de Arbeid in Amsterdam gaat huiselijk geweld aanpakken... hoort u zo in Goedemorgen Nederland. Eerst duurt het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Dorad Meges. Nederland moet meer doen tegen racisme in de samenleving. Dat schrijft de Commissie tegen Racisme en Intolerantie van de Raad van Europa. In het rapport staat dat er in Nederland vooruitgang is geboekt... bij de bestrijding van racisme, maar er blijven punten van zorg. Commissielid Rieke Samson vertelde net bij Goedemorgen Nederland... waar ze zich de meeste zorgen over maken. ...dat er, uh, de bezuinigingen ertoe leiden dat er uh, minder aandacht komt voor dit onderwerp... ...dat de uh, antidiscriminatiebureaus die op uh, regioniveau werken... ...daar uh, de subsidiekraan voor dicht wordt gedraaid. ...zodat het voor die uh, organisaties moeilijk wordt om, uh, om te uh, functioneren. De commissie vindt ook dat een racistisch motief bij een misdrijf... ...als verzwarende omstandigheid moet gaan gelden. En dat er een einde komt aan uitbuiting van uitzendkrachten... ...die niet in Nederland wonen, zoals Poolse arbeiders. De acties bij Grols hebben zich van de brouwerij uitgebreid naar de distributie. Sinds vanochtend worden er geen vrachtwagens meer geladen en rijden de biertrucks ook niet uit. Vrijdag leggen medewerkers in de brouwerij voor de tweede keer het werk neer uit protest tegen het vastlopen van de CAO-gesprekken. Ze vinden het loonbod van 0,75% onvoldoende. Ook het aanbod om ATV-dagen in te leveren in ruil voor een variabele beloning wordt afgewezen. De omzet in de detailhandel daalde in augustus 0,7 procent... vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het CBS. Bij de non-foodwinkels was de krimp kleiner dan in de voorgaande maanden. Negatieve uitschieters waren winkels in do-het-zelf artikelen... en consumentenelektronica. Bij drogisterijen, textielsupermarkten... en winkels in huishoudelijke artikelen steeg de omzet. Een aardbeving in de Filipijnen. De schok had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag op het eiland Bohol in het midden van het land. Correspondent Michel Maas. Het aantal slachtoffers dat uh, geborgen is dat bedraagt 20. Dus uh, wat, wat het aantal slachtoffers betreft valt het mee. Maar een uh, vertegenwoordiger van de meteorologische dienst in uh, Filipijnen... had uitgerekend dat deze aardbeving 32 keer de kracht had... van de bom op Hiroshima. Er raakten zeker 33 mensen geworden. In Groot-Brittannië zijn veel tips binnengekomen over het vermiste meisje Madeline McCann. Het meisje werd zes jaar geleden ontvoerd tijdens een vakantie in Portugal. Ze was toen drie jaar oud, Ze is nooit gevonden. Het tv-programma Crimewatch zond een reconstructie uit... van de dag dat ze verdween. Dat leverde veel tips op, zegt correspondent Arjen van der Horst. De politie zegt dat de reactie echt overweldigend is. Tot nu toe meer dan 300 telefoontjes en 170 e-mails... zijn binnengekomen naar aanleiding dus van deze uitzending. De politie hoopt natuurlijk dat dit verdere aanwijzingen gaat opleveren... voor het politieonderzoek. Het weer er trekken buien van west naar oost over het land. Soms met onweer en hagel, maar tussendoor schijnt ook de zon af en toe wordt hooguit 13 graden. Morgen blijft het tot de avond droog... met in de ochtend eerst kans op mist, daarna wat zon. Maar in de avond en nacht, dan regent het weer. Het houdt niet op, niet vanzelf. John Bakker bij de AWB. Nou, het gaat toch wel de goede kant op, hoor. 10 files nog, 27 kilometer bij elkaar. De meesten zijn niet al te lang meer, 2 à 3 kilometer. Eentje is wat langer, op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Bij Oostzaam, 6 kilometer. Dankjewel, John. Zometeen een primeur in België. Onze zuiderburen krijgen voor het eerst een nationale weerman. Echt waar, u hoort het zo bij de KRO. Zweden houden niet van krabben.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 Sven Kokkelman. Huiselijk geweld moet meer prioriteit krijgen bij de politie... ...vindt de Amsterdamse Partij van de Arbeid. België heeft voor het eerst een nationale weerman. Nederlandse ziekenhuizen hebben strakke protocollen. Onze zuiderburen kennen minder regels. Uiteindelijk zal een verpleegkundige perfect ook helpen... ...om een patiënt in de rolstoel te helpen... ...net zozeer als de secretaresse of de arts zelf. En het doktertumeur van Mart Smeets. Het is 6,5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Het is een groeiend probleem, huiselijk geweld. Om dat tegen te gaan, heeft de Amsterdamse PvdA-fractievoorzitter... Marjolein Moorman een actieplan opgesteld. Want huiselijk geweld, zegt ze, moet meer prioriteit krijgen bij de politie. Mevrouw Moorman, goedemorgen. Goedemorgen. Dat horen we al jaren. Um, ja, dat weet ik niet, want het is nog steeds niet een echte hoge prioriteit. En we doen wel van alles de laatste tijd. Er zijn allerlei campagnes gevoerd. We hebben nu het huisverbod, het tijdelijk huisverbod... waarbij uh, plegers van huiselijk geweld tijdelijk uit huis kunnen worden gezet uh, na uh, een incident. Maar toch staat het nog niet hoog op de prioriteitenlijst van de politie. Niet landelijk, niet lokaal. En ik denk dat het wel moet, want uh, huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland... En het heeft ontzettende gevolgen, zowel voor de slachtoffers als de maatschappij. U hebt een paar voorstellen ingediend, laten we er een paar langslopen. Eén, ja. huiselijk geweld moet worden beschouwd als een veiligheidsprobleem... en niet als een zorgkwestie. Ja, dat geloof ik echt. Het is tuurlijk, Zorg is ontzettend belangrijk, hè. opvang is belangrijk. Het is belangrijk dat vrouwen precies, of mannen ook trouwens... de hulp krijgen die ze nodig hebben. En kinderen? En kinderen zeker, want in meer dan de helft van de gezinnen... waar het plaatsvindt, zijn ook kinderen in het huis... Uh, maar het is ook echt een veiligheidsissue. Hè. Het is echt geweld, uh, vaak grof geweld. En je ziet ook dat het een invloed heeft, een groot effect heeft op bijvoorbeeld criminaliteit op latere leeftijd. Ja, agenten moeten worden getraind als punt 2 om signalen van huiselijk geweld te herkennen en er goed op te reageren. Ja. Dat... Is dat niet heel duidelijk als iemand met het servies naar de ander zijn hoofd gooit? Ja, maar toch is het vaak lastig. Je komt in een situatie waar allerlei afhankelijkheid is... waar veel emoties spelen, waar niet altijd direct uh, zichtbaar letsel is. En ook niet altijd getuigen zijn. Hè? Als het tussen twee mensen speelt, dan is het dus soms heel lastig, zijn het soms hele lastige zaken. Dat zie je ook. Maar dat blijft ook als je beter getraind bent. Ja, maar ik denk wel dat op het moment dat dat soort signalen dus duidelijk zijn... Hè, dat agenten dat dus zien, dat dat daar plaatsvindt... dat ze ook makkelijker hulp kunnen inroepen. Je ziet nu, en ik heb daar ook met veel agenten over gesproken... dat ze zich niet altijd even gesteund voelen... om dit soort signalen ook echt aan te pakken. Omdat in meer dan de helft van de gevallen... wordt een zaak geseponeerd. Het ja. zijn lastige kwesties. Ja. Het hangt ook vaak samen met allerlei andere problematiek. Uh, schulden, armoede, ja. psychische klachten, verslaving. Dus het zijn hele complexe problemen. En als agenten dus niet het gevoel hebben... dat er een grote prioriteit ligt... Ja, dan gaan ze uh, daar ook niet altijd een zaak van maken. En nee. Ik denk wel dat dat nodig is. Want ik hoor ook van agenten dat ze soms wel twintig keer uh, in een jaar op hetzelfde adres komen. Ja, en hoe kan dat veranderen dan? Nou, ik denk dus dat die prioriteit enorm belangrijk is. Dus dat we met elkaar echt zeggen van... nou, het moet gewoon een, een belangrijke prioriteit van de politie worden. Zodat agenten zich daar ook enorm in worden gesteund... op het moment dat ze daar actie op ondernemen. Dat ze goed getraind worden om deze signalen uh, te herkennen. Ja. En dat er een goede samenwerking is... tussen alle verschillende instanties daar, die daarin samenwerken. Ja, dus U wilt gespecialiseerde agenten ook, hè, die dus hier uh, super ingetraind zijn... en ook ja. al die signalen goed uh, herkennen. Maar ook precies weten hoe ze met het uh, oog op het opsporing traject daarna moeten handelen. Ja, precies. Want het is heel belangrijk dat... Kijk, nu duurt het gemiddeld zes jaar. Ik ben er echt ontzettend van geschrokken. Zes jaar voordat een slachtoffer aangifte durft te doen. Dus het, het, het geweld is in die periode natuurlijk al enorm uh, ernstig en toegenomen. Dus ja. dat zouden we eigenlijk naar beneden moeten halen. Ja. Uh, en dat betekent dat er dus heel goed samengewerkt moet worden. Dat er dus bijvoorbeeld ook al heel snel maatschappelijke hulp opkomt... op het moment dat een slachtoffer dus zegt van ik zou nu wel aangifte willen doen. Ja, u wilt dat ze uh, slachtoffers binnen 24 uur na een melding in contact komen met een hulpverlener. Precies. Nou ja, als het zo'n groot probleem is, moeten die hulpverleners er wel zijn. Ja, en er is bijvoorbeeld een pilot geweest in Amsterdam... waarbij uh, maatschappelijk werk dan aanwezig was op het politiebureau. En dat blijkt heel erg te werken. Want wat je vaak ziet is dat... Uh, aangiftes weer worden ingetrokken. He, slachtoffers die hebben uh, ingewikkelde uh, emotionele relaties... vaak met de daders. Die zijn, uh, nou ja, he, ze houden ook gewoon van de dader. Uh, er zijn allerlei emotionele banden. Soms ook economische afhankelijkheid. En je ziet dus dat een aangifte vaak ook weer wordt ingetrokken... omdat er druk is van de partner, druk is van de omgeving. Schaamte, taboe. Uh, en dat betekent dat, ja, dat het zich weer kan doorzetten. En op het moment dat er dus sneller hulp is binnen 24 uur... dan zie je dat die aangiftes vaker blijven staan... en ook kunnen leiden tot, tot hulp. Maar als we weten dat bijna 1 op de 10 Nederlanders de afgelopen vijf jaar... op de een of andere manier slachtoffer zegt te ja. zijn geworden van huiselijk geweld... Ja, dat zijn enorme aantallen, dan is... heb je een enorm blik hulpverleners nodig... en ook een enorm blik gespecialiseerde agenten. Ja, maar ik denk ook dat dat nodig is. We en waar komt nu... het geld dan vandaan? Nou, we gaan hier in Amsterdam, en dat gaan we trouwens in het hele land doen... Hè? want dit wordt echt een zorg van de gemeentes. En dat betekent dat we uh, willen dat alle mensen die in wijkteams werken... deze signalen kunnen opvangen. En op het moment dat het echt ernstig is, dan zijn er inderdaad specialisten nodig. En die hebben we ook al. Hè? We hebben het steunpunt huiselijk geweld. Uh, ja. We hebben het nu het AMK voor kindermishandeling. Dus er zijn heel veel specialisten. Die moeten op het juiste moment worden ingeroepen... Maar het is dus belangrijk dat ja, de generalisten de mensen uh, aan de voorkant... die signalen heel snel oppakken... zodat er ook op tijdig hulp in kan. En ik denk ook dat op het moment dat we er sneller bij zijn... dat dat ook gewoon, uh, ja, klinkt misschien geen, maar geld, geld kan schelen. Kijk, als we nu twintig keer in een jaar op eenzelfde adres komen... Ja. dan is dat natuurlijk ook... Eh, om dat even heel zakelijk te zeggen... niet efficiënt buiten nog het, het feit... dat het natuurlijk ontzettend vreselijk is... voor de slachtoffers. Ja. Die... Is de cynische werkelijkheid ook niet dat, zoals we het nu regelen... met al die meldpunten die u net ook noemt... Eh, dat die pas echt in actie komen... op het moment dat het wel heel ernstig is? Nou, dat... Dat hopen we natuurlijk niet. We willen maar met z'n allen. Maar toch? het is helaas vaak wel zo. En zijn ja. we er te laat bij? En, ja. en dat moeten we in de toekomst echt zien te voorkomen. En ik denk dat we dus als we goed samenwerken. En we hebben bijvoorbeeld goede voorbeelden uit Amerika. In San Diego hebben we het Family Justice Center. En dat blijkt echt uh, nou doden te schelen. In zo'n Family Justice Center wordt er dus samengewerkt onder één dak: ja. tussen justitie, politie, hulpverleners, zorg, opvang. Ja. En dat betekent dat er sneller ingegrepen kan worden en dat er juist. De hulp kan worden verleend en dat daarmee dus ook echt doden voor te voorkomen. Goed, dit is een plan. Wanneer horen we hier nou concreet meer van? Nou, ik heb het vandaag ingediend bij de gemeenteraad. Dat betekent dat we dat dus binnenkort met elkaar gaan bespreken. Maar ik neem eigenlijk aan dat iedereen dit ook echt zal willen aanpakken. Want dit is zo belangrijk. Het meest voorkomende vorm van geweld in Nederland... met dodelijke slachtoffers ieder jaar weer. Ja. Dus daar moeten we echt wat tegen gaan doen. Wanneer ook... moet dit concreet zijn? Nou, het liefst zo snel mogelijk. Ja, maar wat is dat? Nou, ja, daar hebben we allerlei termijnen voor in de gemeente. En welke termijn geldt hiervoor? Nou, ik geloof dat er zes weken dan is voor, de, uh, he, voor het college om daarop te reageren. En ik ja. hoop in ieder geval dat we voor het eind van het jaar met elkaar kunnen afspreken... dat we hier echt een prioriteit van maken. En dat het dus concreet wordt? En dat het dus concreet wordt. Voor het eind van dit kalenderjaar? Liefst wel. Ja. Be bellen we u terug. Marjolein Moorman. Dank u wel. Fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Ik dank u zeer. Een nieuwe heup.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 In Nederlandse ziekenhuizen verloopt alles volgens strakke protocollen. België kent minder regels. Operatiekamers zijn daar ook in de avonduren nog open. De kosten liggen in een Belgisch ziekenhuis dan ook een stuk lager... hoort u in De Zorgtoerist, gemaakt door Roy Herkens. In Nederland mag de secretaresse niet iemand eventjes uit een rolstoel helpen. Dat mag alleen een bevoegd en dus duurder iemand doen. In België zijn ze flexibeler. Het is zo dat... Uh... Dat vaak, op de, de poli, om nu een voorbeeld te geven. Hoofdarts Joost Baart van het az CLINA in Braschaat. Het personeel ook in de dienst is van de arts. En dat zij dus ook verwachten dat die multifunctioneel actief zijn. Dat zij flexibiliteit hebben in een werktuur, in de werktijd. Maar ook in de taken die zij, het takenpakket wat zij opnemen. Het is wel degelijk zo dat er een goed omschreven... Het takenpakket bestaat wettelijk voor verpleegkundigen en voor artsen. Wat is verpleegkundige zorg? Wat is uh, medische zorg? Maar dat uiteindelijk uh, een verpleegkundige perfect ook zal helpen om een patiënt uh, in de rolstoel te helpen, net zozeer als de secretaresse of de arts zelf. Hè. Dus ik denk dat dat een, uh, een verhaal is van geven en nemen. En het vrije ondernemerschap geldt daar als uh, hoofdzaak. Klinadirecteur directeur Chris Despalier kent het verschil wel tussen Nederlandse en Belgische ziekenhuizen. Ik zie heel veel activiteit hier en wat minder activiteit daar. En ik zie veel meer personeel rondlopen daar en dan bij ons. We hebben een keer een, een werkbezoek aan een OK afgelegd... en toen was toch behoorlijk meer volk dat daar zat. En om vier uur stopt dat daar. Ja. Dat is toch in tegenstelling bij ons. Wij hebben ook wel wat volk. Twee mensen per zaal buiten de arts. Maar dat is ook alles. Controleren of iedereen wel alle regels volgt, vergroot weer de kosten. De overheadkosten liggen in een Belgisch ziekenhuis een stuk lager dan in Nederland. In een klein ziekenhuis als het AZ-clina liggen de overheadkosten op zo'n 10%. In een groter Belgisch ziekenhuis zal dat 15 of 20% zijn. In Nederlandse ziekenhuizen gaat zeker de helft op aan overhead. Die 10, 15 procent die kloppen wel ongeveer. Het hangt er natuurlijk vanaf wat je er allemaal insteekt. En ja. Dus is het ofwel 10 ofwel 15. Ja. Maar dat klopt, wij hebben een behoorlijk kleine overheidkost. Ik denk dat wij daar heel hard aan werken, elke dag. En wij proberen al het geld dat we krijgen... zoveel als mogelijk in de zorg te steken. En zo weinig als mogelijk in overheid. Dat is een bewuste keuze. De operatiekamers... Dan komen we hier binnen. Ik zie hier al broeken, kruidjes. We moeten ons even omkleden, Ja, dat klopt. Dus wij zijn bezoeker. Dat betekent dat wij een overschort aantrekken, een haarnetje en shoecovers. In Nederlandse ziekenhuizen gaat de operatiekamer om vier uur middags dicht. Want zo staat dat in het rooster. Dat is hier in het AZ Klina in Braschaat niet het geval eigenlijk de OK-gang, OK waar dat twaalf uh, operatiezalen uh, op uitkomen. Hier in de ruimte, uh, allerlei bedden zie ik, waar mensen nog slapen of rustig gaan, wakker aan het worden zijn. Centraal bureau, met grote computerschermen, met een uh, tabel erop, welke OK's op dit moment uh, in gebruik zijn, en welke operaties er nog gepland staan. En dan zie ik al... Dat bepaalde operaties langer doorlopen dan, uh, dan, uh, dan vijf uur. Ja, dat klopt. Als het nodig is, dan uh, werkt men hier langer. Om ervoor te zorgen dat de patiënten goed behandeld worden. Er komt even iemand met een kar langs. Was het geschort die u nu uitdoet? Hè? Ja, hè? Ja, dat klopt. Uh, ik heb net een uh, vingerfractuur geopereerd. Dus dat doen we onder scopiecontrole. En dan uh, gebruik ik een lodenschort. Komt ja. echt koud de operatiekamer ja. uh, uit. Dan lopen we een andere weer even in. Wel eentje die, uh, die leeg is nu. Uh, Waar zijn die gele vlekken eigenlijk van? Die rondom... Uh... De operatietafel liggen. Ja, dan het ontsmettingsmiddel, dat is met uh, jodium, werd er ontsmet. Uh, en ja dat laat vlekken aan, dat krijgen we er eigenlijk niet zo goed af. Nathalie van Meer, orthopedisch chirurg. Ja, ik kan het natuurlijk moeilijk vergelijken, want ik ben zelf nu twee jaar bezig. Maar we zien toch regelmatig wel Nederlandse patiënten. Ja. Ik zie zeker regelmatig mensen die dan naar hier komen. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Ja.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 In de zorg toerist. Als een patiënt per se iets wil, dan krijgt hij dat. Hier bij ons is dat ook wel vaak zo. En dan is toch zo dat er een zekere ratio achter zit... en dat je tegen de patiënt ook uh, vertelt waarom je iets wel doet... en waarom je iets niet doet. Ja. In België zal dat niet zo vlug zijn. Dan zal men tot in den treuren meegaan met de patiënt... met het uitzoeken van zijn klacht. En ook uh, vaak als, uh, als men van tevoren al weet dat er toch niks uitkomt. Morgen is een nieuwe bijdrage van de buitengewoon gewaardeerde Roy Heerkens. Vragen en opmerkingen zijn welkom via Goedemorgen karo.nl. Straks een primeur in België. Onze zuiderburen krijgen voor het eerst een nationale weerman. Eerst nu het humeur. Hier is Mart Smeets. Gisteravond voor het goede doel gewerkt... Er bestaat een ziekte die we nauwelijks kennen en die we het makkelijkst duiden met craniofaciale afwijkingen of ook aangeboren schedel- of aangezichtsafwijkingen. Zo'n 150 kinderen worden per jaar in ons land geboren met die afwijking. Dat is, hoor ik u nu hardop denken, niet veel, maar tegelijkertijd zeg ik het zijn er 150 te veel. Die kinderen zien we wel eens, maar eigenlijk willen we ze niet zien. We vinden het eng en vooral zielig en nog heel veel meer. En het probleem ligt dus bij ons. Mensen die een enigszins gaaf gezicht hebben en juist niet bij die patiënten. Die kids weten namelijk dat ze anders zijn. Maar iets in hun voorkomen zegt, kijk naar ons. Wij zijn gewone mensen, maar ons gezicht is mismaakt. Maar daarom zijn we nog geen ongewone mensen... Ja, ik geef het toe, je moet flink koud watervrees overwinnen... voordat je je vrij tussen hen in kan bewegen. Je moet eigenlijk je eigen angst overwinnen. En die angst is groot en dat duurt even. Zij, die patiëntjes, stellen zich gewoon voor je open... en smachten naar een eerlijke blik van ons, de anderen. En zij kennen de problematiek. Zij moeten maar steeds uitleggen... dat er met engelen geduld door artsen heel veel te verbeteren is operatie na operatie en datgene wat de schepper niet kon voltooien... kunnen nu mensenhanden. En die mensenhanden moeten geholpen worden. Omdat het zo weinig van zulke patiëntjes zijn... bestaat er geen gedegen en volledige zorg in Nederland voor deze mensen. En het is eigenlijk belachelijk dat het dus in het persoonlijk initiatief gezocht wordt. Gisteravond kreeg dat zijn beslag in de uitreiking van een prachtig gemaakte kalender met patiëntjes en mensen die we van gezicht kennen... als we naar de televisie kijken. Namens Suzanne Bosman, Jack van Gelder, Wilfried Gené, Mirna Goosen, Dione de Graaf, Hanneke Groenteman, Ivo Matthijs Matthijs van Nieuwkerk, Astrid Joosten, Nicolette Kluiver... Albert van Linden, zeg ik u en ik nodig u uit... om gewoon gedrag te vertonen tegenover deze kids... die ook weer later ouder worden. En ik beveel tevens de kalender aan omdat het hoort en omdat het moet. Omdat persoonlijk initiatief in dit land vaak tot mooie dingen leidt. Google maar naar Stichting Hoofdzaak. Durf maar vooral dat durven. Durf te kijken naar iets waar je bang voor bent. Maart Smeets, morgen, het ochtendhumeur van Koos Postoma. girl Vier minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Onze zuiderburen, dames en heren, krijgen voor het eerst een nationale weerman... die zowel Vlaams- als Franstalig is... en dus de Vlaamse en Franstalige televisiekijkers zal bedienen. David Behenau, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de gelukkige? Ja, dat klopt. Alors felicitatioon. Merci bien, monsieur. <laughs> Wat is uw eerste taal? Vlaams of Frans? Uh, ik ben Nederlandstalig, ik ben een Vlaming. Ja, en uw Frans is behoorlijk goed, hè? Uh, ja, inderdaad wel. En ik werk in het, uh, Konink dus het Koninklijk Meteorologisch Instituut en dat is een federale instelling. In België wil dat zeggen dat daar dus evenveel Franstaligen als Nederlandstaligen werken. Dus ik spreek heel vaak Frans. En ja. ik, heb ook, uh, ja, ik woon ook aan zee, hè, waar de toeristische sector heel belangrijk is. Dus ik heb eigenlijk van jongs af aan uh, heel vaak Frans gesproken. Ja. Is het belangrijk dat er één iemand is die beide talen spreekt? Voor de uh, Belgen als geheel? Wel, ik vind het een, een mooie symbolische zet van waardering ook naar de Franstaligen. He, je weet dat België niet altijd een gemakkelijk land is. Uh, maar ik heb eigenlijk nooit problemen gehad met uh, Franstalige collega's in het KNI en met Franstaligen in het algemeen. Dat is, al die contacten verlopen op een uh, zeer uh, respectueuze basis en, en we zijn eigenlijk... Ja, als met een beetje hoe je wil. Uh, als je een beetje bij elkaar taal spreekt. dan gaat dat allemaal wel uh, veel vlotter dan uh, in het buitenland vaak wordt aangenomen hoor. Dat stelt zich eigenlijk niet zo'n probleem. Nee, nou zitten de VRT en uh, de RTBF. in hetzelfde gebouw. Althans, dat wil zeggen, het in beide vleugels van een heel groot. beetje Oostblokachtig gebouw eerlijk gezegd, toch? Ja, dat klopt. Maar ik werk niet voor. VRT, fijn, ik werk voor radio van VRT. maar op televisie werk ik voor de Vlaamse televisiemaatschappij. Dus dat is de commerciële zender in Vlaanderen, de grootste commerciële zender in Vlaanderen. Ja. En dan langs de Franstalige kant uh, werk ik met uh, RTL-TVI. Uh, RTL, ook bekend natuurlijk van, uh, in Nederland, uh, de grootste mediagroep in Europa. Dus uh, ik werk eigenlijk op televisie voor de commerciële omroepen in België. Goed. Uh, is er nog iets te zeggen trouwens over die regenbuien in heel Europa, uh, in het Frans, wanneer dat ophoudt? Euh, oui, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment vu euh, les cartes aujourd'hui pour, pour, pour l'ensemble de l'Europe, mais je peux vous signaler qu'en Belgique, on va avoir un temps généralement sec aujourd'hui, euh, à part de quelques averses locales, mais donc ça s'annonce euh, pas mal aujourd'hui en Belgique, voilà. Et pour les Pays-Bas Pour les Pays-Bas, j'ai vu qu'il y a quand même euh, un peu plus d'averses euh, locales, euh, donc euh, pour les, les amis hollandais. En ik denk dat de volgende dagen... een zone van de pluie... die eerst in België in de middag in de en dan in de soirée... Ça va les aussi, donc, euh, ça <laughs> dat het ook in de Pays-Bas landen. Dus dat blijft ook variabel bij u. Goedemiddag reussie. Het is... Ik zal het even kort vertalen. In België is het grotendeels droog. Hier en daar een bui. En in Nederland een beetje het omgekeerde. Maar ook perioden met zon. En het ziet er een beetje beter uit. Mag ik het zo samenvatten? Ja, ja, absoluut. Oké. Okay. Wanneer begint u? Uh, dan mag u zien, 12 november maak ik mijn Frans talige debuut. Ik wens u uh, heel veel succes. Courage! Dank u wel. En bonjour, Tot ziens. Dag David dag. Beheer. Nou is dat de nieuwe nationale weerman van België. Ik eh, zeg u even dat een vliegtuig van kalita -air weg naar New York... moet terugkeren naar Schiphol wegens een technisch probleem. Zometeen hoort u daar misschien iets meer over van Dorald Megens. Bewanning van de toestel wil een voorzorgsmaatregeling maken, voorzorgse landing maken op Schiphol... heeft een woordvoerder van de luchtverkeersleiding gezegd. horen we straks misschien meer over. Eerst nu het onderwerp van lijn 1. Hier is Naida. Hey Sven, goedemorgen. Nou, met lijn 1 bus staan we vandaag in Amstelveen. En we gaan het hebben over, ja sorry dat ik het zeg, maar zo heet het boek Kutvoetbal. Wat een kutvoetbal. Dat waren namelijk de laatste woorden van de overleden scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen. Morgen komt het boek uit over de gelijknamige titel over agressie met de gelijknamige titel over agressie in het amateurvoetbal. Hoe staat het met die agressie in het amateurvoetbal een, bijna een jaar na de dood van Richard Nieuwenhuizen? U hoort het zo meteen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Hier is het NOS Journaal naast mij, Dorad Megens. Geen nieuws over een voorzorgslanding, dat volgt misschien nog. Ik heb wel nieuws over het geruzie over het schuldenplafond in de Verenigde Staten. Dat kan voor Nederland uh, zeer nadelige gevolgen hebben. Dat zei oud-minister van Financiën Onno Ruding in het Radio 1-journaal. Het zou dramatisch zijn als de federale overheid geen rente of schulden meer kan betalen, zei Ruding. De Democraten en de Republikeinen praten al weken over het verhogen van het schuldenplafond. Morgen wordt dat bereikt. Als er dan geen akkoord is, dan kan de Verenigde Staten geen rekening meer betalen. De acties bij Grols in Enschede hebben zich uitgebreid van de brouwerij naar de distributie. Sinds vanochtend vertrekken er bij de brouwerij geen vrachtwagens meer. Vrijdag legden medewerkers voor de tweede keer het werk neer uit protest tegen het vastlopen van cao-gesprekken. Ze vinden het loonbod van 0,75% niet genoeg. En de omzet in de detailhandel daalde in augustus 0,7 procent... vergeleken met dezelfde periode een jaar daarvoor, meldt het CBS. Bij de non-foodwinkels was de krimp kleiner dan in voorgaande maanden. Negatieve uitschieters waren winkels in doe-het-zelf artikelen... en consumentenelektronica. Bij drogisterijen, textielsupermarkten en winkels in huishoudelijke artikelen... daar steeg de omzet in augustus. Dat zijn de hoofdpunten. Daar is hij weer, John Bakker bij de AWB. Met uh, nu nog drie files en die staan uh, allemaal bij Amsterdam. Op de A7 vanuit Horen bij de Alfred Zaandijk, 2 kilometer. Op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan, 4 kilometer. En op de ring van Amsterdam de A10 tussen knooppunt Koenplein en de Alfred Hemhavens, 2 kilometer. Dankjewel John, fijne dag dames en heren. Tot morgen, hier nu Naïda met Lijn 1.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 Op 3 december 2012 werd scheidsrechter Richard Nieuwenhuizen mishandeld door een groep jongens na afloop van een voetbalwedstrijd. Het voorval, voorval schudde de voetbalwereld wakker en zette de amateursport in de schijnwerpers. Niet eerder kwamen er zoveel mensen in actie om bewustwording te creëren dat geweld op het voetbalveld niet hoort. Respect was dan ook het sleutelwoord dat regelmatig terugkwam op het voetbalveld. Sportsjournalist Maarten Baks onderzocht of de agressie op het voetbalveld is afgenomen. Respect prediken op, is dat de oplossing of moet er iets anders gebeuren. En hoe gaat het nu eigenlijk met het amateurvoetbal? Morgen verschijnt zijn boek Wat een Kutvoetbal. En dat waren de laatste woorden van Nieuwenhuizen voor zijn overlijden. Wat vindt u? Is er volgens u iets veranderd op het voetbalveld? Is er minder agressiviteit op het voetbal, voetbalveld of niet? Heeft u de oplossing? Laat het ons weten. Reageer via Twitter. Dat is hashtag Lijn1. Bellen kan ook 0800-1121. Mailen kan ook lijn 1.ntr.nl. Dit is live vanuit Amstelveen Lijn1. Dus lijn 1 bus staat in Amstelveen. Bij mij in de bus Maarten Baks, sportjournalist en Fred Bloem... van de Amsterdamse voetbalclub SC Buitenveldert. Welkom heren. Uh, Maarten Baks, om met jou te beginnen. Vanavond wordt jouw boek uitgebreid besproken in 1 vandaag. Ja. Wij hebben je alvast in de bus om even... De nou, primeur. De primeur, heel goed. <laughs> Maarten, waarom vond jij dat je dit boek moest schrijven? Uh, nou, de allereerste reden was gewoon omdat de familie Nieuwenhuizen in een rouwproces werd gedompeld door de dood van hun vader en manpartner uh, vanaf 2 december. 2 december is het dus gebeurd en 3 december is de goede man overleden. Uh, dat was de hoofdreden en het trok mij persoonlijk ook nog aan... omdat ik zelf ook mijn hele leven heb gevoetbald en ik een jaar of tien geleden na de zoveelste verbale agressie op het veld... ook dacht van, nou, het is nu al genoeg geweest. Dus ik ben toen in één maand... want ik, eh, het gebeurde eerst op het, eh, op het gewone voetbalveld, hè, buiten op het gras... dat ik eh, voor dezelfde keer gek werd van het verbale, de verbale agressie. En een paar weken later gebeurde het in de zaal ook nog een keer. En toen had ik het echt helemaal gehad. Toen ben ik echt radicaal gestopt. Hé, hey, en jij gaat morgen het boek... Uh, het eerste exemplaar overhandigen aan de familie van Richard Nieuwenhuizen... Zij weten dus dat jij dit boek hebt geschreven. Je hebt ook, de titel van het boek is Wat een kutvoetbal, hè? Ja. Dat waren zijn laatste woorden. Wat vindt de familie hiervan? Van de titel? Van de titel en, dat jij en, het, boek. Het, en het boek en dat jij het gaat overhandigen aan hen. Um, nou, uh, ik zal het niet zelf overhandigen. Het wordt overhandigd door twee uh, prominente mensen uit de voetbalwereld. Ik mag dat wel zeggen eigenlijk nu, denk ik, van de uitgever. De ene is Jan Keijzer, oud-topscheidsrechter... Uh, die ooit uh, nog de Olympische Spelenfinale vloot. En uh, ook in WK en EK stond. En arnold Muren, uh, de oud-voetballer die we allemaal kennen... van de voorzet op Marken van Basten. Boef, <lacht> 88. Ik ga nu doen alsof ik, als ik het ook weet, is dat goed? Ja. <lacht> nee, Misschien je, weet je, ik je het ook wel. Je leeft je je bent gewoon wat jonger. <lacht> dus... Uh, Nee, uh, ja, wat vond de familie ervan? De familie uh, uh, die, uh, was verrast. Die is natuurlijk sowieso verrast geweest... Uh, door de enorme media-host die er is geweest vanaf 3 december. Waarbij het terrein van uh, Buitenboys in Almere echt vol stond... met uh, bussen en, uh, en uh, straalwagens en cameraploegen die er links en rechts liepen. Dus ja, uh, zij vinden het een eer, het boek... Ze vinden het ook wel verrassend, omdat er dus zelfs nog een boek over wordt geschreven. Uh, en de, over de titel, wat een kutvoetbal hè. Ja, het is een, een beetje een rare titel. Uh, ik kan me voorstellen dat mensen het... Uh... Maar uh, we hebben lang nagedacht over de titel. De eerste titel was de grensrechter. En daar vond de familie zelf helemaal niks. En die zei van, ja, onze man, uh, partner, moet ik eigenlijk zeggen. En onze vader, die uh, was veel meer dan de grensrechter. Ja, dat is het eerste wat ik dacht toen ik zei. Oh, ja, nou, ja die man is natuurlijk meer dan een grensrechter geweest in zijn leven. Ja, nou dat heb je dan was bl blijkbaar als vrouw. Want het, zij zijn partner dus ook. En uh, die zei van, nee, de grens zegt er niks. En toen hadden we uh, nog als uh, gedachte van zonder uh, respect geen voetbal. Omdat iedereen wel weet uh, wat die leugen, is. Veelste, Veelste, Veelste correct. Veelste correct. <laughs> nou ja, en de laatste woorden van Richard Nieuwenhuizen... Uh, waren wat een kutvoetbal, hè. Ja, en toen schrijnend, keek... hè. Dat dat wat je graag doet... ja dat dan je laatste woorden zijn. Wat een kutvoetbal, hè? Ja. ja, dat is uh, verschrikkelijk. Ik bedoel, uh, er gebeurt uh, nogal wat op de velden. Uh, dat weet iedereen in Nederland. Uh, maar ja, uh, ik word afgeleid. Je telefoon staat nog aan. Doe jij je telefoon uit, ga ik even naar Fred Bloem. Fred, jij bent van de Amsterdamse voetbalclub Buitenveldert. Nou zou je denken, zou ik denken voor bijna een jaar geleden dat een scheidsrechter uh, nou ja, dood wordt getrapt. Ik zou denken, we zijn geschrokken, het was wereldnieuws... dus dat geweld op die voetbalvelden neemt af. Maar als we kijken naar het nieuws het afgelopen jaar... is het eigenlijk het tegendeel. Ja, ik, ik kan natuurlijk niet spreken voor, uh, voor de hele markt. Mijn markt is uh, een beetje beperkt tot uh, de voetbalvereniging Buitenvelders. En jullie doen het goed. Nou ja, God, Relatief uh, weinig incidenten. ja, in dit seizoen wel. Maar ook vorig jaar hebben we gewoon ook weer de nodige dingen meegemaakt op onze velden. Um, dat vind ik eigenlijk wel een beetje het frustrerende. Dat je, dat je van alles doet om het beter te maken. Maar dat je toch nog elk weekend op de velden dingen ziet. Of je nou uit of thuis speelt. Die gewoon echt niet door de beugel kunnen. En ja, dat is frustrerend. Want je doet alles vrijwillig. Met een hele grote groep ja. vrijwilligers. Je doet van alles. Maar we hebben dus niks geleerd. Nou, dat wil ik niet zeggen. Want ik zie wel vanuit de KNVB heel veel initiatief. wat, wat echt de goede kant op gaat. Uh, alleen ja, als de KNVB dat allemaal moet organiseren. duurt het lang. Het gaat allemaal, mm -hmm. gaat allemaal traag. Dus je moet als uh, vereniging. Uh, en vooral als ouders. Moet je, uh, moet je het initiatief ja. uh, pakken. Maar wat heeft de KNVB georganiseerd? Bijvoorbeeld dat meteen na de dood van de scheidsrechter. er werd geroepen naar nee, meer respect. Dus allerlei posters, allerlei dingen langs de ja. velden. We moeten meer respect hebben. Maarten Bak, sportsjournalist, jij hebt dat onderzocht, dat geroep van meer respect. Krijg je daar ook meer respect mee? Of is dat gewoon, ja, we prediken respect... maar intussen weten we dat we alles doen behalve respect ja, hebben. Ja, van alleen maar het roepen schieten we niet zoveel mee op. Uh, natuurlijk helpt hebben het Hebben we beetje. meer gedaan dan roepen dan? We hebben heel veel gedaan... Uh, vanuit het verleden al, zeg maar vanaf het begin van deze eeuw. Het klinkt wat uh, alsof we heel erg oud zijn. Maar echt vanaf uh, de jaren 2002, 2003 zijn we al heel druk met dit uh, onderwerp bezig. Uiteraard ook al in de vorige eeuw. Maar vanaf 2003 ongeveer zijn we er heel druk mee bezig. Met allerlei taskforces en uh, uh, actieplannen en de KVB bij wie uh, de dood van Nieuwenhuizen als een bezoeker binnenkwam. Al dus de woorden van Bernard Fransen van de KNVB. Die, uh, die heeft gelijk alarm geslagen. Maar zonder uh, te struikelen over zijn eigen... Uh, energie en, en, en uh, inspanningen... hebben ze gedacht van nou we eerst alle partijen goed uh, beluisteren. Den Haag hebben ze natuurlijk uitgebreid mee overlegd. Ze hebben uitgebreid overlegd ook met Buitenboys zelf. Met, uh, Veelste correct allemaal als ik het zo hoor. Niet gewoon meteen bam boem, nu gaat er iets gebeuren. Nou, maar we doen ik, het weer langs het... de bureaucratische weg. Nou, persoonlijk vond ik het uh, slim dat ze niet gelijk... Uh, hup, allerlei maatregelen de wereld in slingeren. Maar eerst eens een keer een, een oor goed te luisteren leggen. Ja. En ze kwamen al vrij snel in januari... Ongeveer met het idee van nou, wij gaan een actieplan maken. En dan hebben we iedereen beluisterd. En het actieplan gaan wij op 20 maart presenteren. En dat actieplan is er gekomen op 20 maart. En wat staat er in ons actieplan? Ja, heel dat concreet. Is een, een heel lang verhaal. Maar er staan 10 actiepunten in. En ja, een aantal actiepunten zijn uh, een meldpunt. Dus iedereen kan zich melden als er wat bij hem op de velden aan de hand is, ja. dan kunnen ze gelijk een telefoontje. Uh, iemand in uh, in zeist dan wel iemand die uh, parket heeft dienst heeft, die kan gelijk uh, reageren, Dan kan de politie erbij halen en dit en dat. Dat is één. Uh, de spelerspassen zijn ingevoerd dit seizoen, dus we hadden al lange spelerspassen natuurlijk, maar nu moet de scheidsrechter met de aanvoerder erbij echt iedere spelerspassen controleren, dus echt visueel controleren. Spelerspas, koppetje ernaast, volgende spelerspas, koppetje ernaast. Nou, dat is. Dat is belangrijk, want er waren allerlei spelers die in het verkeerde team speelden, die, die helemaal niet hoorden of zelfs zonder. Oké, okay, dus nu weet spelden. je zeker, Pietje is Pietje. En als Pietje iets doet wat niet kan, weten we waar Pietje woont. Precies. En uh, een ander ding was ook de tijdstraf van tien minuten. Dus. Uh, als je iets onhoorbaars doet op de velden, dan, hup, dan kan er ja. je een gele kaart geven. Dan moet je tien minuten en, afkomen. Oh, je, je hebt er nu even drie genoemd. Drie en vier van de tien actiepunten waar de KNVB mee is gekomen. Zie je dat terug in de cijfers? Is het geweld om je afgenomen op die velden? Ja, volgens de KNVB wel. De enige die het echt goed kan tellen is de KNVB. Want die, uh, ja, die krijgen alle cijfers binnen. Die kunnen alle cijfers... Uh, 15% minder geweld, zeggen zij, zegt ja, de KNVB. Ja, dat hebben ze gezegd in uh, augustus. Dus hebben ze 15% minder geweld geteld vanaf het moment van de dood van huizen. Dus vanaf 3 december hebben ze het geteld, tot het einde van het seizoen. Oké, okay. ik ga naar een beller, Gert. Goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Uh, ik ben zelf leider uh, van een tweede senior, elftal in een uh, dorpje in Overijssel... Ik constateer bij de wedstrijden die wij spelen dat uh, agressie uh, er nog steeds van is. Maar ik vind het heel belangrijk dat naast het beleid dat de KNVB uh, uitroefent en uitdraagt... dat er in de club een heel nadrukkelijk beleid gevoerd wordt op hoe je omgaat met respect en sportiviteit. De club waar ik uh, mag werken, lid mag dan zijn, is uh, er heel actief mee bezig. Van uh, de publiek tot en met de senioren... En dat uh, moet eigenlijk een rode draad worden die steeds weer terugkomt op allerlei bijeenkomsten... in de verenigingen, teambesprekingen, technische ja. besprekingen van de leiding. En ik zie daar vooral een rol in voor de leider van het elftal. De trainer is vaak degene die zich uh, toch in uh, de agressie van het spel... of de, de fysieke betrokkenheid bij het spel soms gaat meeslepen. Met name de leider is degene die de corrigerende factor moet zijn en mag zijn... en die zich ook als zodanig eigenlijk moet manifesteren bij een elftal... Okay. En, uh, ik, ik, uh, ik zie in mijn club daar een hele gezonde en positieve beweging in. En Mooi. Ben ik best wel op. Dankjewel. Ik zie hier bij mij in de bus Fred Bloem van de Amsterdamse voetbalclub Buitenveldert knikken dat hij het met u eens is. Ja, Hoe doen het, jullie dat? Nou, ik ben het er volledig mee eens. Want de KNVB kan uh, slechts faciliteren. Dus de verantwoordelijkheid ligt echt bij de clubs zelf. Wat wij gedaan hebben bij Buitenveldert is uh, een workshop gehouden in een kantine na de dood van uh, meneer Van Nieuwhuizen. Daar is uitgekomen dat we een gedragscommissie uh, uh, wilden oprichten. Die is er inmiddels. Uh, en het initiatief vanuit de gedragscommissie is geweest... om alle trainers en alle leiders en alle overige vrijwilligers bij ons op de club... dan heb je zo'n beetje over 150 man... op te leiden hoe zij om moeten gaan met ongewenst gedrag. Dus wij hebben alle mensen een cursus van vijf uur gegeven. Mm -hmm. We hebben aanstaande vrijdag de vierde en laatste, voorlopig laatste cursus... En dan wordt gewoon uitgelegd van joh, als je, als je dit meemaakt, als je dit ziet... hoe kan je er nou voor zorgen dat je dat gedrag volgende keer positief beïnvloedt? En dat je bijvoorbeeld begrijpt waarom een ouder of een speler zich op een bepaalde manier misdraagt. Zodat je hem de volgende keer ander gedrag kan laten uh, vertonen. Dus, maar even dan concreet, dus ik, ik ben aan het voetballen... En een, en een van die ouders begint mij uit te schelden, want nou, whatever. Ja. En wat leer, wat leer ik dan in die cursus van jullie? Nou, dat is, het, is een, het is een zogenaamd 4G-model. Dat is breed toegepast in, in sportverenigingen, maar ook in, het, uh, in, in, het, in de zakelijke wereld. En dan leer je dus eigenlijk uh, vanuit een bepaalde gebeurtenis ontstaat een bepaald gevoel. En dat gevoel leidt uiteindelijk tot een bepaald gedrag. Ja. De kunst is dat als je gedrag waarneemt, als leider of als trainer, dat je dan snapt um, hoe kan ik ervoor zorgen dat hij de volgende keer ander gedrag vertoont. Dus wat moet ik doen? Welk draaiboekje moet ik veranderen in het stelsel? In, het, in de hersenen zeg maar, van die persoon? Ja, in je eigen systeem. Om te voorkomen dat hij de volgende keer weer uit zijn plaat gaat. Dus eigenlijk, als ik het zo hoor, leg je daarbij wel heel veel verantwoordelijkheid bij je eigen mensen neer. Nou ja, daar, daar gaat het om. Ik, ik, kijk, Je hebt een jeugdcommissie van vijf, uh, zes mensen. Je hebt een bestuur van vijf, zes mensen. Je kan niet uh, de verantwoordelijkheid van, van, van 1200 leden en al die toeschouwers ja. in de handen leggen van die 12 vrijwilligers. Het gaat erom dat je direct op het veld moet kunnen reageren. Hey, en nou zijn jullie dit aan het doen. Die cursussen mm -hmm. voor de vierde keer straks 150 man worden getraind. Ja. Maar jullie hebben ook besloten, en dat is wel merkwaardig voor een, voor een amateurvoetbalclub. Om samen met VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam, ja. een onderzoek te gaan doen. Wat is ja, dat precies? Ja, dat is eigenlijk heel, heel, heel, heel toevallig tot stand gekomen. Een van de leiders van onze dames teams. Wij hebben ook 350 meisjes in rond lopen op, op het veld. En een van de leiders van die teams is uh, hoogleraar aan de VU, psychologie. Die kwam naar mij toe naar aanleiding van die uh, gedragstraining. Die zegt, joh, fantastisch dat jullie dit doen. Uh, ik wil jullie helpen. Ik wil kijken of wij vanuit de VU onderzoek kunnen doen bij Buitenveldert. Om te kijken, ja, om nog beter te begrijpen waar het fout gaat. Ja. En hoe we dingen kunnen veranderen. Nou, die heeft een aantal suggesties gedaan. Die zegt van, joh, we zouden moeten onderzoeken wat het verschil is tussen uh, jongens en meisjes... We moeten onderzoeken bij welke leeftijd het vaak verkeerd gaat. En meestal zijn dat de B-junioren. Uh, waarom het verkeerd gaat. Mm -hmm. uh, we moeten kijken wat we kunnen toevoegen aan het spel. Waardoor we het positief kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld uh, een sportieve aanvoerder. He, dus je hebt een aanvoerder die. Ja, aanvoerder is zoals Twee aanvoerders, las ik. Ja, een tweede aanvoerder is gewoon iemand die je aanwijst. en die je de verantwoordelijkheid geeft voor de sportiviteit op het veld. Ja, ja, ja dat geweldig. kan raar. Ja, jij zegt geweldig. Maar ik denk ja. dan: voetbal, je bent daar aanvoerder. dan moet je sportief zijn. Het is toch een beetje raar dat je dan een tweede aanvoerder nodig hebt. die sportief moet zijn. Daarmee zeg je dus: de eerste aanvoerder is niet sportief. Nee, dat zeg ik niet. Alleen de, de, de, niet sportief de, genoeg. De taken van een aanvoerder zijn vrij breed. En uh, zeker jonge jongens in de leeftijd van 15, 16 jaar ja die kunnen eigenlijk die, die compleet brede verantwoordelijkheid van die aanvoerder niet aan. En als je dan zegt, van, joh, we scheiden de taken. Jij let meer op het technisch-tactische gedeelte op het veld. En jij let alleen maar op de sportiviteit. En als je merkt dat het uit de hand loopt, trek je aan de bel. Willen wij onderzoeken wat voor effect dat heeft op uh, nou ja, de sfeer Ik in het heb veld. mijn twijfels, maar Maarten Bak, sportjournalist, nee, jij heb, knikt, uh, jij bent het mee eens. Ja, ik vind het een heel goed initiatief. Ik heb volledig niet mijn twijfels dus... <laughs> uh, ja, dit is een van de initiatieven die gewoon heel goed zijn. Er zijn heel veel initiatieven geweest van clubs. Ik heb Michael van Praag, voorzitter van de KNVB, de KNVB deze zomer gesproken. En die zei dat er 17.000 initiatieven zijn binnengekomen. Van allerlei verenigingen en ook privépersonen in Nederland. Bij de KNVB. En daar hebben ze een schifting van gemaakt. 17.000? En dan hebben ze gedacht van, ja, wat, waar kunnen we nou echt iets mee doen? Nou ja, het voorbeeld van Buitenveldert is een goed voorbeeld. En zo zijn er heel veel voorbeelden. Er zijn clubs die met hesjes uh, op de velden lopen. Dus een, een paar ouders hè, of een paar leiders lopen met hesjes. Die controleren gewoon de velden. Mm -hmm. En die zijn ook aanspreekbaar. zetten het, het woord respect op. Nou, en zo zijn er uh, allerlei initiatieven die moeten helpen dat het voetbal cleaner wordt. Ja, Symbolen, Jullie hebben dat is ook een van de oplossingen. Ja. Want bij Buitenvelders hebben jullie iets bedacht met symbolen. Ja, dat komt ook een beetje uit het bedrijfsleven. Ik, ik ben op een gegeven moment begonnen met het schrijven van regels. Nou, dan, dan ga je schrijven en op, voor je het weet heb je acht pagina's met regels. Ja. Weet je, voor, voor ouders, voor spelers, voor leiders. Dat moet je hebben, hè? Want je moet ja, regels Maar niemand hebben. leest die. Ik denk, maar als, als ik ouders... ouders ik, precies, ik zou het niet lezen. Nee, dus het schiet niet op. Dus um, toen hadden wij binnen die gedragscommissie bedacht veel. als we nou gewoon eens vier kernwaarden gaan bedenken. Nou, dan, dan, dan zou je kunnen denken aan respect of aan toewijding of... Maar dat is wel iets wat vanuit de club tot stand ja. moet komen. Dus ik ga dat niet bedenken in de jeugdcommissie of in een gedragscommissie. We hebben inmiddels al een enquête gehouden op de club. 150 mensen hebben die enquête ingevuld. Om te kijken of wij kunnen komen tot een, tot een beknopt aantal kernwaarden... die we dan oh ja. kunnen uitdragen op de club. Ja, maar weet je, je zegt dat. Ik weet bijvoorbeeld een vergelijking met scholen. Heel veel lagere scholen, maar met name middelbare scholen... hebben al langer zo'n poster hangen. Als je op middelbare scholen komt... Er zijn scholen die kunnen meedoen. En dan hangt er een poster met kernwaarden. Om ervoor te zorgen dat er sprake is van respect op die scholen. De zogenaamde respectscholen. En er minder wordt gepest. Ja, weet je. Als ik wil pesten. Dan loop ik er langs. En ik zie het nooit. Dus ik, ik wil niet heel negatief klinken. Maar ik heb mijn twijfels. Of die kernwaarden nou echt ervoor gaan zorgen. Dat er minder geweld is op, uh, in dat amateurvoetbal. Nou, Moet je niet gewoon harder straffen. Ja, er zijn ook onderzoeken voor geweest. Hè, over uh, zwaarder straffen. En het staat ook in het boek. Uh, en de ene zeggen van de, de, de, de, de psychologen en de criminologen die zeggen van zwaarde straf heeft geen zin en de volgende zeggen dat het wel zin heeft. Ja. Uh, dus ja, wat is dan de uitkomst? Dan zijn er weer ook weer mensen die zeggen van ja, je moet niet zo zin aan de straffen kijken, je moet naar de belonen kijken. Die kant moet je uh, vooral naar kijken. Dus bijvoorbeeld op een veld Ik sprak een, uh, een uh, Marokkaanse voorzitter bij een club en die zegt van ja. Uh, bij ons gebeurt er ook wel wat. Maar als er door de weeks iemand een goed, uh, goed gedrag heeft getoond, sportief gedrag, op een bepaalde manier, dan krijgt hij een bon mee en in het weekend mag hij die bon lekker in de kantine inwisselen voor een uh, flesje... Uh, ja. Fanta of zo. Nou, dat is natuurlijk uh, een hele goede uh, actie weer. We blijven toch maar gewoon die. Als een hondje van geef me een koekje en dan doe ik de volgende keer weer heel veel. Ja, ja, goed. <laughs> en, en kijk, we hebben het nu over, vooral over jeugdvoetbal. Ja, We hebben het ja, niet dat over ook seniorenvoetbal. Ook. Ja. Een senior die zal niet zo snel uh, gaan kwispen voor een uh, flesje Fanta of een biertje. <laughs> ja, die, die kan het uit zijn eigen zak wel betalen. Dus ja, dus, hoe ga je daar weer mee om? Maarten, ik, ik ga even naar een Bellen Marjolein. En daarna wil ik van jou weten, is dat. Geweld op het voetbalveld een Marokkaan probleem of niet. Maar eerst naar Marjolein. Marjolein. Ja, hallo. Zeg het maar? Um, nou, ik hoor net al, al veel zeggen wat ik eigenlijk al wilde zeggen. En ik hoorde net ook de discussie over straffen en belonen. Mm -hmm. En veel, meestal zeggen mensen straf of belonen, maar ik denk dat je het allebei nodig hebt. Belonen om het uh, gewenst gedrag te stimuleren. En nu is het vaak zo dat. ...in de maatschappij en zeker op een voetbalveld. Zolang als jij geweld gebruikt... ...en je zorgt dat de scheidsrechter het niet ziet... ...dan ben je de held. Dus in die zin wordt geweld beloond. Zelfs in, uh, als je uh, het Nederlands Elftal... ...op de televisie een rotgeintje uithaalt... ...dan is het van... Uh, ...oh ja, nee, de scheidsrechter heeft dat gezien. Goed zo. Ja. Dus daarmee daar stimuleer je... beloon je geweld als het ware. En straf kan afkappen. Stop. Ja. Maar als je daarna nog gaat straffen, ja, dan is het alleen maar wraak. Dan heeft het geen zin. Dan lokt het alleen maar uit dat mensen uh, iets zo gaan doen dat het niet gemerkt wordt. Heel duidelijk. Marjolein, even tot slot. Voetbal jezelf ook? Wat zeg je? Voetbal jezelf? Uh, voetballen, nee. Ik, uh, ik interesseer me er in zoverre voor in de mate van menselijk gedrag. Heel goed, dankjewel. Maar voetballen op zich zal me, uh, heeft veel en veel te grote plek. Okay. En veel te negatieve invloed op de maatschappij als geheel. Dankjewel Marjolein. Terug in de bus, Maarten Bak, sportjournalist. Het geweld op de voetbalvelden, een Marokkanenprobleem. probleem. Ja, dat werd natuurlijk gelijk geroepen door onze vriend met aanhalingstekens uh, Wilders. Uh, die zei van het is helemaal geen maatschappelijk probleem. Het is een Marokkanenprobleem. probleem. Nou ja, uh, laat ik zo zeggen. Bij buitenvelden, buitenvelders, buiten buitenboys moet ik zeggen. Ik ben in de war met de de Club. Bij buitenboys... In Almere, waar het allemaal is gebeurd... daar denkt het gros van de mensen helemaal niet zo. De familie zelf vindt het helemaal geen Marokkanen probleem. Die hebben genoeg Marokkaanse vrienden enzovoort. Ja. En uh... wat vind jij? Want jij hebt het onderzocht ook. Um, ik heb het onderzocht. Uh, ik heb vele onderzoeken eigenlijk naast elkaar gelicht. Uh -huh. En in die onderzoeken, uit die onderzoeken blijkt dat uh, het, het zou kunnen. Ik bedoel, uh, feiten zijn dat in de grote steden, in de Randstad met name... in West 1 en West 2, de voetbaldistricten... waar Den Haag, eh, Amsterdam en Rotterdam toe behoren... dat daar het gros eh, van de geweldsincidenten plaatsvindt. En daaraan gekoppeld zeggen ze... van ja, daar wonen ook de meeste allochtonen. Ja. In die grote steden. Dus daar gebeurt het ook het meest. Nou ja. eh, ik zal zeggen, als je iedereen in Nederland vraagt... is het een Marokkanen probleem of niet... zullen velen zeggen ja. Het is ja, een Marokkanen je probleem. misschien beter zeggen, het is een grote stedenprobleem. Het is misschien een grote stedenprobleem. Persoonlijk vind ik het geen Marokkanen probleem. Want er zijn genoeg blanken die elkaar de hersens inslaan. Ja. Uh, en ook Turken. En ook, uh, is het een uh, probleem uh, van onze uh, neem, samenleving? Nee, mag ik eventjes nog ja? één dingetje Tuurlijk. zeggen? zo is wel grappig. Er is een onderzoek geweest, heel kort, van RTL uh, dit jaar. En die hebben onderzocht welke clubs nou uh, het meest geweld hebben. Nou, een Turkse club stond bovenaan uit Rotterdam. En wie stond op de 25e plek? Oké, okay, het is pas 25, maar we hebben in Nederland 3200 clubs. AFC, dat is de club uit deze streek, uit West 1. Het staat een beetje bekend als een elitaire club. Mm -hmm. En AFC staat nota bene op de 25e plek in de top 25. Nou, dat zou je dus helemaal niet verwachten, want het is overwegend een blanke club met hele nette kindertjes. Ja. Maar moet ik het wel even opnemen voor onze, onze goede buren? Uh, want ik heb die cijfers toen ook gezien. En uh, AFC is ook een grote club. Als je het weer relateert aan het aantal leden. en het aantal teams wat er in de ronde voetbalt. Nou ja, dan, plaatsen, dan worden die cijfers ook een beetje in een ander perspectief uh, Even, ja. Fred, jij gaat vanavond bij de collega's van een de van heten ook over je boek hebben. Wat zijn nou dingen die je na het onderzoek. Uh, sorry, uh, Maarten. Wat is er uitgekomen waarvan je zegt. Kijk, daar schrok ik zelf ook wel van. Of was ik erg door verrast? Uh, ja, erg door verrast. Nou, ik was niet zozeer door de cijfers verrast van de KVB, Van de 15% afname van het voetbal. Waar ik wel een beetje door verrast ben. We hebben zelf. Uh, een klein onderzoek gedaan met een vandaag, een ondergetekende. Uh, bij uh, heel veel mensen, heel veel uh, leiders, voetballers, trainers. Ja. En daaruit bleek dat uh, zowel de spelers passen. als de tijdstraf als een heel goed initiatief wordt beschouwd. En het ook werkt over het algemeen. En dat is dus, uh, ja, dan kan je zeggen van, nou, we gaan iets vooruit. Iets, hè? want uh, we moeten volgens mij er elke dag aan werken. Ja, Maarten, van voetbal naar een andere vorm van geweld, boksen. Jij bent nu bezig met een boek over Badr Hari met Badr Hari samen. Ja, ik Heb je hem uh, gesproken de afgelopen uh, dagen? Ja, ik, ik spreek hem heel veel. En, uh, Hoe gaat het met hem? Hoe gaat het met dit? Dit is nou weer gemeen. Hè? Dit, ik mag helemaal niets zeggen van Badder. We hebben de, de, nou, de keile je... afspraak dat we niet in de pers komen... voordat het boek ja. wordt gepresenteerd. Gaat, gaat Badder ervoor zorgen dat we niet meer roepen... die Marokkanen zijn allemaal agressief? Wordt hij eindelijk een goede voorbeeld? Ik hoop het wel, al vindt hij zichzelf al een goed voorbeeld. Dat mag ik dan wel een heel <lacht> klein tipje oplichten uit het boek... dat in januari verschijnt. Uh, want hij zegt van, uh, ook al doe ik dingen fout... Kinderen kunnen daarvan leren. Kinderen leren niks van Pieter van de Hoogband die een keurige zwemmer is. Ze leren van mij. Want ik doe heel veel foute dingen en ook goede dingen. Van beide kunnen ze leren. Goed gezegd. Dankjewel. Dankjewel, heren. Tot morgen. Dan zijn we weer met lijn 1, morgen met Jeroen.